10 Uur. Gert Kluuk met het NOAA Journal. Het Duitse regeringsvliegtuig dat gisteravond een noodlanding maakte, is niet gesaboteerd. Dat zegt de Duitse luchtmacht. Het toestel met bondskanselier Merkel aan boord was op weg naar de G20-top in Argentinië. Boven Nederland kwam het in de problemen. In Keulen is het aan de grond gezet. Alle communicatieapparatuur in het vliegtuig was uitgevallen. Alleen met een satelliettelefoon lukte het om contact met de grond op te nemen. De luchtmacht denkt dat er een technisch probleem was in een verdeelkast die het communicatiesysteem regelt. Specialisten van de MC IJsselmeer Ziekenhuis in Lelystad, Dronten en Emmeloord voelen zich bedrogen door hun collega's van het Sint-Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk. Die zouden de artsen niet willen overnemen, terwijl dat wel is toegezegd. Sint-Jansdal ontkent dat deze belofte is gedaan. Omroep Flevoland heeft meerdere specialisten van de Isselmeerziekenhuizen Ziekenhuizen gesproken en ze vertellen allemaal dat de specialisten uit Harderwijk de meeste MC-artsen niet willen overnemen, terwijl dat tijdens personeelsbijeenkomsten door de curator wel is toegezegd. Oudschaatsters Yvonne van Gennep en Ria Visser blijven ontkennen dat ze tijdens hun carrière doping hebben gebruikt. Ze reageren op de onthulling dat er in 1985 urinemonsters van hen zijn gestolen. Uit de reconstructie van tv-programma Andere Tijden Sport en De Volkskrant blijkt dat de schaatsbond KNSB dat toen stil heeft gehouden. Van Gennep en Visser versloegen in 1985 verrassend hun Oost-Duitse concurrenten. Twee Amerikaanse beroemdheden moeten boetes tot 300.000 dollar betalen aan de beurswaakhond van de Verenigde Staten. Muziek DJ Galit en bokser Floyd Mayweather prezen cryptomunten aan op sociale media, maar zeiden daar niet bij dat ze daarvoor betaald werden. Mayweather twitterde zijn 8 miljoen volgers: koop ze snel. Ik heb de mijne al. Hij verdiende 3 ton met die tweets. Ook DJ Galit. Hield zijn 4 miljoen volgers voor dat een cryptomunt van een bepaald bedrijf alles zou veranderen. Hij kreeg daar 50.000 dollar voor. Het weer, vandaag ruimte voor zonde, blijft op veel plaatsen droog. Zacht ook 11 graden. Dit was het Denemarkenjournaal. journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar Amsterveen nog 12 kilometer file tussen Beverwijk, Oost en Knoop het Raasdorp. De vertraging is een half uur door een spoedreparatie op de linkerrijstrook. Verkeer richting Den Haag-Utrecht kan omrijden via Amsterdam. En 232 Haarlem Amsterveen, 20 minuten vertraging bij Hoofddorp. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 van de herfst. Op tv. Zie je van Text TV op kanaal 45, 45. FM Yeah. see your face. Ik wil dat je Ik le pido. je me niet laat Ik wil dat je me niet laat Ik pido. Que je me niet laat Ik wil dat je me niet laat Ik wil dat je me niet laat Ik wil dat je me niet laat Ik wil dat je me niet Ik Este corazón, todos los días a Dios le Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de Y que de tu voz este corazón a Dios le pido de amor Y si de de tu voz este corazón a Ik